3 uur, het NOS Journaal, Renate Evers. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Haag... levenslang geëist tegen Yvonne Basebia uit het Limburgse Reuver. De 65-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid... bij de genocide in Rwanda in 1994. Het is voor het eerst dat een Nederlandse burger... terecht staat voor genocide. Volgens het OM was de vrouw lid van een extremistische Hutu-organisatie. Ze zou militieleden in haar wijk in de hoofdstad Kigali... hebben aangezet tot geweld tegen Tutsis en gematigde Hutus. Yvonne Basibia kwam in 1998 naar Nederland en sinds 2004 heeft ze de Nederlandse nationaliteit. De Britse mediawakehond Ofcom moet veel strenger optreden. Dat zegt de commissie Leveson, die onderzoek heeft gedaan... naar aanleiding van het grote afluisterschandaal... bij de krant News of the World van mediamagnaat Rupert Murdoch. Volgens Leveson is het huidige toezicht op de media onvoldoende... omdat er geen wettelijk kader is. Premier Cameron stelde de onderzoekscommissie in... nadat in Groot-Brittannië grote verontwaardiging was ontstaan... over het nieuws dat journalisten van News of the World... de telefoon hadden gehackt van het vermoorde 13-jarige meisje Millie Dowler. De douane heeft de afgelopen dagen op Schiphol twee grote geldvangsten gedaan. In de handbagage van een Tsjechische man werd bijna 200.000 euro gevonden en hij was op doorreis naar Peru. Een Nigeriaanse reiziger had 150.000 euro aan contant geld verstopt in zijn handbagage en jaszakken. De Fiat heeft het geld in beslag genomen en de verdachten zitten vast op verdenking van witwassen. Bij een Sinterklaasfeest in Apeldoorn is gisteren een Sint onwel geraakt. Dat gebeurde bij de voetbalvereniging AGOVV, waar hij de jeugdafdeling bezocht. De hulp Sint zakte voor de ogen van de vier tot zeven jaar oude jeugdspelers in elkaar. Terwijl een verzorger van het eerste team hem reanimeerde, werden de jonge spelers naar een andere ruimte gebracht waar de cadeautjes lagen. De Apeldoornse Sint wordt in het ziekenhuis in Zwolle kunstmatig in slaap gehouden. Minister Schultz van Haag heeft de nieuwe Ramspolbrug geopend over het Ketelmeer. Volgens Rijkswaterstaat is het de eerste energieneutrale brug ter wereld. De energie die vrijkomt bij het afremmen van de klep als de brug dicht gaat, wordt opgeslagen. En samen met energie uit zonnecellen levert dat genoeg energie op om de brug de volgende keer weer open te doen. De brug in de N50 verbindt de provincies Flevoland en Overijssel. De nieuwe brug is breder en hoger en hoeft veel minder vaak open dan de oude. Het weer in de kustgebieden geregeld buien. In de rest van het land zonnige periode en overwegend droog. Het is 5 graden in het oosten tot 8 in het westen. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. En het wordt dan iets kouder dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. files op de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en de afrit Berkelen-Rode reis 3 kilometer. De rijstrook is voor de hulpdiensten afgesloten. Er is een spoedtransport onderweg naar het Sofia Kinderziekenhuis... Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Bredenootbrug 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht op de parallelbaan. En dan ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... bij de Afrit Loenen 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vanavond in meldpunt. De crisis raakt nu ook de middenklasse. De schulden lopen op. En als de hypotheek niet meer betaald kan worden... en de bank veilt het huis, is het leed niet meer te overzien. Nieuwe armoede.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 Koop zaterdag dus de weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel jeugd- en medialeskundige Bamber Delver... duivenmelker Gert-Jan Beuten... en straks praten we met een boze voorzitter van de Bond van Tatoeëerders. En straks ook onze dichter bij de dag, Rien van den Berg. Voor de een is het bittere noodzaak. Voor de ander een sport. Zo goedkoop mogelijk aan je spullen komen. In de Week van de Armoede, aandacht voor de charmante kant van tweedehands shoppen. De crisis zorgt ervoor dat ook mensen die tot voor kort redelijk luxe konden leven, op de centen moeten letten. Dan is het kopen of ruilen van tweedehands kleding een goede manier om bakken met geld te besparen. En je kunt ook nog geld verdienen door je eigen overbodige kleding te verkopen. Iemand die zich daarmee bezighoudt is Mia Schaafsma van Clean Your Closet. Nogmaals goedemiddag, hartelijk goedemiddag. welkom. Heeft u zelf een opgeruimde garderobekast? Nou, ik ben wel uh, gek op mooie, mooie kleding, zeg maar. Dus, uh, maar goed, ik uh, weet mijn weg ermee met zo'n uh, uit de hand gelopen hobby. Ja. Um, ja, nu weet ik nog niet hoe je kledingkast is. Is hij nu opgeruimd of niet? Jawel hoor. Wel. Jawel, jawel, oh, okay. ja, jawel. Ja, zeg ja. Ja. Clean your closet, ruim je kast op. De naam van het bedrijf zegt het al. Als je een beetje kritisch naar je eigen kast kijkt, dan kan er een hoop weg. Uh, ja, wat ik denk, uh, iedere uh, iedereen luisteraar zal het wel herkennen... Uh, ja, je hebt soms spullen die gewoon achter in je kast uh, verdwijnen. En iedereen heeft wel eens een miskoop. En dan sta je in je pashokje en je denkt van nou, dat uh, is helemaal prima. en Je komt ermee thuis en je draagt het eigenlijk niet. En uh, ja, dat is mij uh, ook regelmatig overkomen. Dus ik ben uh, tien jaar geleden uh, begonnen om kleding te ruilen... en ook om kleding zelf te verkopen... En uh, uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik uh, ja, ook andere mensen help... om op een verantwoorde manier met hun uh, kleding en hun garderobe om te gaan. Ja, een bambu, veel kleren hangen die je nooit aan hebt? Nou, eigenlijk wel. En ik zei net tegen je, ik heb daar zelf nog nooit over nagedacht... maar weer geen designkleding. Dus uh, nee. geen design mag ook, hè? Nee, dat, nou, ik richt mij wel op uh, de mainstream-aanmerken, uh, zeg ik wel eens. Uh, ik denk dat dat ook wel de kracht is. Uh, dat uh, dat, dat, is... dat zijn uh, merkkleding van een goed merk? Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Eigentijdsmerken uh, die door veel mensen aantrekkelijk gevonden worden... En uh, uh, ja, dat, er is natuurlijk heel veel aanbod van tweedehands kleding. Maar... Bamber maakt niet zoveel kans dan. Die moet, die... Dat weet ik niet. Daar nou, ken ik maar... hem nog niet lang genoeg. Nee, maar nou, zoals ik hem uh, zie, denk ik van nou... Het kan best. Het kan best, <laughs> ja, dat vind ik ja, wel. Ja. Ja. Ja. En wat zou Bamber dan kunnen verdienen als hij dat uh, doet? Uh, nou, wat, uh, wat ik hanteer is als mensen merkkleding bij mij inbrengen... dan uh, krijgen zij 50% van de... Uh, opbrengst Uiteindelijk als het verkocht wordt. En uh, dan ja dan moet je denken aan uh, een tussen de 57 en uh, 15 euro per merk kledingstuk. Hm. Maar dan kan ik het beter zelf op marktplaats zetten. Want dan krijg ik 100% van wat ik Ja, dan krijg. krijg je 100%. Maar dan moet je ook zelf de foto's maken, de teksten invullen. En ik ontzorg mensen daar helemaal bij. Hm. Ontzorg. U neemt ja. dat van ze over? Ik neem ze ja. dat van ze over. Ik meet alles op. Ik werk op, op basis van ja, afmetingen. Wat even bij Bamba blijft. Gaat u dan bij hem langs? Uh, bij sommige klanten die bij mij in de buurt wonen, daar ga ik langs. Uh, en sommige mensen, uh, omdat het een webshop is... Ja, brengen kleding in vanuit heel Nederland. Dus dan wordt het opgestuurd. En dan maakt u een foto en zet het op internet? Dan zet ik het op mijn webshop, ik meet het op... Uh, ik maak er een omschrijving bij, want de ene maat 36 van het merk... is er niet een andere maat 36. Dus uh, dat is ook en wel neemt belangrijk. En neem je alles aan? Ik kan alles? Nee, ik, ik vind ook naar mijn kopers toe dat ik daar heel zorgvuldig in moet right. zijn. Uh, nee, dat zijn ook wel de eisen die ik stel aan het inbrengen van kleding. Dan ga je het bamber. moet niet ongeveer. Ja, ik geloof dat ik nou alweer <laughs> uh, achterover kan leunen. Je kunt uh, mooie overtollige kleren en accessoires kopen en verkopen. Je kunt ze ook ruilen. Onze collega's Anneke Verhoeven en Matthéa Vrij... gingen kritisch door hun kledingkast... En met maar liefst 12 stuks kleding naar Amersfoort... naar de meet-and-greet aan de stadsring, twee, stadsring nummer 2. Boven, helemaal boven ligt op de 55-punnel-switch. 5, 5, oh, welkom bij Meet and Discover staat er al. Oké. Okay. Een soort kantoor, uh, entree is dit. Hallo. Tianne van Moudenwerk. Hoi, Tianne, welkom. Heel ja, bedankt. Nou, hier is de gezelligheid. En daarachter hebben we de winkel. We Veel vrouwen van tussen de 30 en de 50, zoiets. 30 ja. en 50. En gelukkig zien ze er redelijk goed gekleed uit. Het. Dat scheelt ook, ja, want dat uh, geeft hoop voor de, voor de voorraad, toch? Oh, kijk hier. Ja. Maartje verzamelt, alles wat ingebracht wordt en dan uh, kun je ondertussen zelf wel een beetje gaan uh, rondkijken, Maartje. Waar staan we dan met ons tasje? Ja. Snap je nou eigenlijk hoe het werkt? Mag je nou gewoon meteen wat pakken? Of... Ja, volgens mij mag je als je iets moois ziet, mag je dat er vast uithalen of uh, passen. Ik begreep dat er ook een pasruimte is. Oh, dat is handig. Ja. De regel is ongeveer dat je evenveel stukken mee mag nemen als dat je hebt ingeleverd. Want zo is er voor iedereen uh, genoeg te ruilen. Ja. Heb je dat ook gecontroleerd? Want... Nee, want nee. Ik heb, we doen het vandaag gaat... nou goed vertrouwen. Okay. Ik heb iedereen verteld dat dit de regel is, maar we gaan niet als politieagenten rondlopen en, uh, en turven. Ik verwacht zo'n 40 dames over de hele avond. Maar we hebben in de inloop, hè, dus het kan tussen 6 en 9. Gewoon. Dus rond half 8 verwacht ik dat het de trucks is. Maar als ik dit zo zie, dan hè, is er in ieder geval wel wat te kijken en te kiezen. Is hier iemand die uh, de trui aanpast die ik had meegenomen? Nou, ik had heel veel. Het staat er wel aardig eigenlijk. En is het wat? Ja, deze twee zijn, ja? uh, zijn hartstikke leuk. Ja. Die komt bij mij vandaan. Echt waar? Ja, ik vind hem echt superleuk. Hij is ook leuk, ja. Ja. Maar hij staat jou beter dan mij. Is dat zo? Volgens mij is dit meer jouw kleur. Oké, ja, ja. Dit is wel heel erg mijn kleur. Ja, zie je. Jij met licht en ik met donker. Ja, ja, dit donkere rood staat mooi bij jou, denk En ik hou weer van het vellen. Ja, leuk. Ja, superleuk. Ja, wat is dit? Mooi sjaal. Een hele mooie stof. Jacket print. maar niet ordinair. Nee, niet ordinair. Nee, vind ik ook niet. dan zouden wij er ook... Nee, daar zouden we niet naar kijken. Is dit uh, gebouw normaal gesproken? Is het leegstaand kantoor? Nee, nee, nee. Dit is een uh, vergaderlocatie. En uh, deze locatie is van mijzelf. Dus wij organiseren hier evenementen die, waarvan wij vinden dat die bij ons passen. Die we leuk vinden. om ook in de avonduren of in het weekend gewoon uh, hier leuke dingen te kunnen doen. En tegelijkertijd daarmee ook wat meer bekendheid van onze locatie te krijgen. Nou. Hoe laat zijn we hier nou aangekomen? Een uurtje geleden? Een klein uurtje geleden denk ik. Ik heb twee rokken, een vestje en een blouse. Ja, ik heb twee rokjes, een jurkje en een broek. Is dit nou alleen vanavond? Moet het vanavond allemaal weer leeg zijn? Dan? Ja, vanavond moet, het, uh, vanavond moet iedereen uh, met uh, de tas waar hij mee binnenkwam... om wat te brengen, ook weer uh, blij naar buiten gaan. En wat we overhouden, dat uh, geven we aan de kledingbank Amersfoort. Dus wat er blijft hangen, krijgt ook nog een goede bestemming. Hier is iemand die eigenlijk hoopt dat de mooiste spullen... niet worden meegenomen, volgens mij. Of niet? Ja, dat klopt. Ja, Ik ben vrijwilliger en uh, bestuurslid... bij de kledingbank Amersfoort. Ja. En waar heeft u de meeste behoefte aan? Wat voor soort kleding? Wij hebben de meeste behoefte aan uh, kinderkleding en aan herenkleding. Het zou helemaal mooi zijn als, voor u als er dan een uh, manneraal evenement komt? Dat zou heel mooi zijn, maar ik weet niet of mannen daar uh, voor in zijn. Dat, uh... Een ruilbeurs bij de Meet and Greet in Amersfoort. Is het herkenbaar voor u, Ja, van Schaasma, ja? Ja, ja, ja, ja. Dit is uh, wat ik herken, is dat eigenlijk als je de mensen die daar ziet of die daar zijn hoort, uh, dat ze genieten van het genoeg. En uh, dat ze het enorm leuk vinden om die krent uit de pappen, uh, dan op zo'n kledingruil uh, evenement te vinden. En dat merk ik ook aan mijn klanten, dat ze ja, dan krijgen ze toch nog tweedehand waar ze naar op zoek waren. Of uh, ja, dat vinden mensen heel leuk. Ja, maar dit is zonder geld. Uh, dit, ja, dit initiatief van kledingruilen is zonder geld, ja. ja. ja en dat geldt ja. voor u niet? Nee, dat klopt. Nee, nee. Maar... Ma ma ma maakt het uit dat het crisis is bij u? Uh, ik merk wel, uh, zeg even het laatste half jaar, dat het wel uh, toeneemt. Uh, toeneemt? De ja, de, verkopen, de, verkoop ja toe. de verkoop neemt toe. Uh, en ook het inbrengen neemt toe. Dus aan beide kanten. Maar het kan ook zijn omdat dat een natuurlijke ontwikkeling van uw bedrijf is. Of ik, moet u in verband met de crisis? Uh, ik, nou, ik kan het moeilijk herleiden. Dat, dat, dat weet ik zo niet waar dat dan precies uh, aan ligt. Maar ik sluit natuurlijk de economische, het economische klimaat sluit ik niet uit. Dat nee, uh, nee. En ik merk ook wel dat het taboe er een beetje afgaat. En ik denk dat dat wel met de crisis te maken heeft. Dat het wat uh, geaccepteerder is dat je tweedehands spullen gebruikt. En dat je daar. Uh, op een verantwoorde manier mee omgaat. Nou, is het wat u nu aan heeft ook tweedehands? Uh, ja, mijn jasje en mijn broek zijn, uh, zijn tweedehands. Dat ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op u, want u kunt natuurlijk altijd als eerste naar al die mooie kleren kijken die binnengebracht worden. Ja, maar niet alles is mijn oh, nee. nee. Dat is wel jammer. Nee, nee, en ik denk als ik naar mezelf kijk dat ik eerder mijn kleding verkoop dan. Uh, oh ja? Ja, ja, ja. ja. Het wordt dus alleen dat minder is... en niet meer. Mm. <laughs> hoezo niet? Voelt u, schaamt u zich om met kleren van anderen te lopen? Nee hoor, nee, nee, wat niet. ik zeg, ik draag, wat ik nu ja. draag, is ook tweedehands. Maar maar, maar, wat je, is de verklaring dan? Uh, nou, ik, ik denk dat het vooral te maken heeft met je eigen stijl ook. He, dat dingen ook wel bij je moeten passen. En er komt niet uh, heel veel van uw eigen stijl binnen. Uh... Terwijl uw oh, eigen stijl jawel, heel populair jawel, is, want u jawel. verkoopt hem goed. Nou, niet alles wat binnenkomt is mijn stijl. Nee, nee, nee. nee, nee. veel succes. Hartelijk dank.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 Zing, zing, zing. Bovenop kan het wel misgemaakt bloeden. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert de kleurstoffen bij de importeurs... die aan de officiële tattoo-shops leveren. Dan komen wij stoffen tegen die in, de, in het lichaam tot kunnen leiden tot kanker. En de Duitse dermatoloog Boemler ontdekte in 17 van de 19 monsters... kankerverwekkende stoffen die ook in uitlaatgassen voorkomen. Ja, gedoe over je tattoo. Het RIVM wil onderzoeken of inkt in tatoeages giftige stoffen bevat. Uit Duits onderzoek blijkt namelijk dat de zwarte inkt kankerverwekkende stoffen bevat. Hans Dijkstra, u bent voorzitter van de Bond van Tatoeerders. En zo te horen bent u aan het werk. Klopt. Heb je er last van? Nee. Maar wat voor tattoo bent u aan het zetten op dit moment? Uh, Japanse een Japanse tattoo. Japanse tattoo. En vindt de klant het ook goed dat u met mij praat... en tegelijkertijd met die tattoo bezig bent? Ja hoor, hij heeft er geen moeite mee. Hij heeft er geen moeite mee, oké. Okay. En veel bezorgde klanten vandaag? Nou, wel veel vragen over, over het hele gebeuren. Kijk, er is natuurlijk een hoop, een hoop op. Maar, ja, het is eigenlijk een storm in een glas water. Ja, want? Nou, die hele wet, of dat nieuws waarover gerept wordt... is een oude, uh, oud onderzoek van de, van de Duitsers uit 2010... En die kleuren, die, uh, de afgekeurde kleuren waar ze het over hebben... die komen sowieso niet op de markt. En uh, wat dat, de, het probleem zit hem ook niet in uh, de gekeurde kleuren. En dat kan de VWA zal het ook toegeven. Er zit hem juist het spul wat via internet, via illegale weg... Uh, de tatoeërder bereikt. En dan voornamelijk de tatoeërder zonder werkvergunning. Zit u nu echt tegelijkertijd te tatoeëren? Ja. Dat is hartstikke gevaarlijk. Waarom? De maar straks de... schiet u uit. Bent u een vrouw? Uh. Kunt u twee dingen tegelijk? Ik uh, ben geen vrouw en ik kan uh, meerdere dingen tegelijk. Doet u nu niet ik het logo van dit is de dag in plaats van die Japanse tatoeage dan? Hangt er vanaf wat, schuift. Oh, ja. Maar u zegt dus eigenlijk, u bent ook voorzitter hè, van de Bond van Tatoeëerders. Bent u, bent u dan boos over zo'n onderzoek wat dan nu opeens weer naar buiten komt? Want dat ja, zet u toch een beetje in een kwaad daglicht. Eigenlijk wel. Het is, uh, kijk, uh, er was, uh, sta op voor kanker is pas geweest. En dan wordt er zo'n beladen artikel wat naar buiten gebracht. Kijk, uh, tatoeeling tato is in het verleden ook al een paar keer het nieuws geweest met besmettingen. En kankerverwekkend. Het kankerverwekkend aspect is nooit aangetoond. Kijk, voordat ze dan met zulke bouwte bewering komen, gaan ze eerst maar eens testen uitvoeren. Kijk, ik wil niet zeggen dat wij niet met, met kleuren willen werken die goed zijn. Met andere, wij werken zelfs met kleuren die alleen maar goedgekeurd zijn door de ware Maar dat het RIVM dat nu gaat onderzoeken, dat is dan toch alleen maar goed? Ja, dat vind ik prima. Ja, dus de, daar, de, heeft, daar heeft u ook geen problemen mee? Nee, nee. helemaal niet. Nee. Maar even dan over wat, de spullen die u wel gebruikt. Kunt u garanderen dan aan, aan, aan de klanten dat dat niet giftig is wat daarin zit? Ja, wij mogen alleen werken volgens de, de kleurstoffenbesluit... sinds 2003, sinds 2004 is een beetje ingaan. Uh, de kleuren die we afnemen via de Nederlandse, of, tegen de Nederlandse leveranciers... die voldoen aan het waarwebbesluit. En als er iets mis is met de kleuren, ja, dan kun je teruggrijpen naar de leverancier. Maar die gaan echt niet de kleuren uitleveren die, die niet voldoen aan de waardewet. Nee, maar er zijn ook. U bent dan een officiële tatoeëerder en en, en, en doet alles volgens de regels. Maar er ja. zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die een beetje bijklussen in de garage of zo. Ja, kijk, daar zit het probleem. Kijk, die kleuren waar zij mee werken, die worden via internet worden betrokken. Zonder dus uh, dat ze gekeurd zijn door de waardewet. En daar zit het probleem ook. Maar wie moet dat dan controleren? Nou, zeg maar, Dat is het probleem, want dat gebeurt in de privé sfeer. Dus het is de zogenaamde thuis -tatoeëren. Er zijn ook thuis die wel volgens de norm werken, met vergunning en alles. Maar we praten over het illegale circuit. Ja, dat zul je moeten tackelen door het te verbieden. Maar het internet kun je niet verbieden. Dus eigenlijk is het ja, een met de kraan open. Ja, Hebben wat? jullie geen keurmerken? Ja goed, je hebt wel een keurmerk op kleuren bedoel je? Nou, of als gewoon een tattoo shop. Ja, maar luister, je, wordt, je krijgt een certificering via de overheid. Dus dat is eigenlijk een soort keurmerk. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond tatoeëren. Dus dat is ook al een keurmerk. Dat je werkt volgens een norm die hoog ligt als de GGD in de waardewet zelf stelt. Dus dat, dat is voor de klant een veilige waarborg. Ja. even aan tafel. Zijn hier mensen met tatoeages? Nee, dat zou ik heel graag willen, maar dat durf ik niet. Jij durft het niet. Nee, ik nee. durf het gewoon niet. Mia, jij ook niet? Ja, een soort van. En dat is? Dat mijn eyeliner is. Ja, eyeliner. En heb je dat bij... gezien? Dat, was dat gecertificeerd? Ja, dat was gecertificeerd. Ja. ja. Ik en... heb daar ook wel naar gevraagd. Ja? ja. Want ja. je wilde wel zeker zijn dat het ja, goed het is. is. Ja. ja. ja. En meneer, meneer Beute? Nog niet. Nog niet? Nee, want komt het veel voor onder duivenmelkers? Uh, net zoveel als onder andere, andere mensen. En wij, we... wij zijn namelijk net als andere nou. al, <laughs> ja, al, al mensen. Al al al <laughs> maar bent u van plan om het te laten zetten? Nou, ik heb het wel eens gedacht, uh, maar uh, ik ben nou 47, uh, 47 en om het nou nog te doen... dan gaat dat straks alles uitzakken en zo. Ik denk, <laughs> laat het maar niet doen, denk ik. Kan dat nog, meneer Dijkstra, ja, als je 47 dat is, ja. bent? Ja, dan dus, ben je nog niet oud. Maar als de no. klant was over, was over de 70. oké, oh, oké. Okay. Okay, okay, okay. Maar meneer Dijkstra, dat is natuurlijk wel een probleem voor klanten. Uh, hoe weet je nou zeker dat als je zo'n tattoo wil, dat je dan bij een goede... De toes-shop komt. Hoe, wat moet je doen als klant? Nou, als klant zijn dan moet je afvragen inderdaad waar je terechtkomt. De, de shops die een werkvergunning hebben hebben hem ook in de zaak hangen. Mm. Goed, uh, ga je voor een tattoo en dan wilt je alle minuten moet je hem hebben. Realiseer waar je de binnen stapt. De, el, elke erkende shophouder kan je vergunning tonen van de overheid. Vraag erna en die werkt ook met de kleuren die gecertificeerd zijn. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Nee. Ga je een huiskamertje binnen of een zoldertje of een schuurtje? Ja, het kost niks. Ja, dan moet je ook niet zeuren dat er iets mis is. Nee, maar dat, dat is dus gewoon je eigen domme schuld dan, ja. zegt u. Ja. En, en wat betreft die kleuren? U zei net van... nou, wij gebruiken alleen maar kleuren waarvan we zeker weten dat ze deugen. Zou het kunnen dat er toch na de onderzoek blijkt... dat ook die kleuren misschien toch niet goed zijn? Luister, de, de, de kleuren worden gekeurd door de vijf dus... Uh... Ja, uh, als er iets mis is, dan komt het niet op de markt. Ik heb een tijd geleden gesproken met de leverancier die liet mijn kleuren zien. Die zegt: ja, Ik mag ze nog niet leveren, want die partij is afgekeurd. Die hm. levert ze ook niet. Nee, dus niet. Zijn echt, uh, ja, waarom zouden ze zichzelf nou, vonden, ja, wat, wat bijvoorbeeld zou kunnen, ik, kan ik me voorstellen. Ik ben ook maar een leek, maar stel nou dat je heel lang dat spul in je, in je vel hebt. en dat het op een gegeven moment door je lichaam gaat zwerven, dat dat misschien dan toch schade gaat doen op een gegeven nee, moment. Nee, uh, inkt wordt ingekapseld onder de huid en lymfknopjes. En ze lagen er niks aan doet, dus, uh, dan is er niks aan de hand. Kijk, uh, tijdens het zetten gaat een deel Lymfestelsel lichaam uit. En de, die link wat jij bedoelt, uh, ziekte en tatoeing, is nooit aangetoond. Nog nooit. Nee. Mogen wij even uw klant spreken? Ja hoor. Hallo, goedemiddag. Hallo? Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Heel goed. Zat hij echt te praten en te tatoeëren tegelijk? Ja, dat zit hij inderdaad. En, en, dat, vond, dat vond u goed? Uh, ja, dan ik kan niet weten waarom niet. En is het een beetje recht gegaan allemaal? Ja, hoor. Hans is uh, echt een professional. Misschien huiskamer uh, achter de deur uh, tatoeierder. U komt er vaker? Ik, uh, ja, ik, uh, ik heb al een paar grote stukken. Dus uh, op mijn arm, op mijn rug. En ze uh, zijn allemaal gezet door Hans. Ja. En bent u overtuigd van de kwaliteit? Ook, ook van de inkt en zo? Ja, absoluut. Maar let u daarop van tevoren? Ja, ik heb, uh, voordat ik uh, begon, uh, ooit bij Hans, heb ik uh, zo'n. Uh, een hele site afgezocht en dan ga je naar een aantal dingen zoeken. en uh, Ja, dat zag er allemaal goed uit. En dan hangt hier allemaal vol met GGD-dingen uh, allemaal. Dus, uh, dan moet het wel goed zijn. Dat, dus ja, dan moet het wel goed zijn. Ja, maar ja. Ma maar, toen u dat nieuws hoorde, maakte u zich toen geen zorgen dat u dacht... Van, ja, ik heb er zelf ook een heleboel. Stel je voor dat het niet goed is? Absoluut niet. Nee. Absoluut. Daar heb ik geen seconde over nagedacht. Nou, wat raar. Nee, want morgen is de spinazie weer niet goed en dan krijg je David. En... <lacht> ja, dus ja, dus, dus, er is altijd wel wat. Maar spinazie is met een paar dagen uit je lijf het goed is. Ja, dat hoop je. Maar, wat je er niet in wil hebben, dat blijft in je lichaam achter. Je dus bent, nee, nee, bent gewoon een redelijk zorgeloos typeje. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar wilt u me even teruggeven de microfoon aan Hans Dijkstra? Die heeft hij, ja. Oh, hij heeft, heeft de op. Oh, hij heeft de headset op. Ja, ja. meneer Dijkstra, uh, um, gaat het veel schade doen, denkt u, aan de branche, dit soort berichten? Nou, kijk, uh, als je het kunt weerleggen dat je gewoon met normale kleuren werkt, is er niks aan de hand. Kijk, uh, en de klanten, die kunnen gewoon uh, ons alles kunnen ze vragen. Je hoeft er ook die bang voor te zijn. Dus die hoeven niet naar een dokter te rennen en dat soort de flauwekul. Kijk, dat weer lang zat en dat geldt ook voor uh, collega's van ons. De, je kunt het gewoon aan je klant uitleggen dat er niks aan de hand is. Nee. Dus uh, de, de, wat ik zeg, het is storm in een glas water, het is niks aan de hand. En, en dat onderzoek, dat, dat, dat wacht u ook gerust af dan van het RIVM? Ja, ik vind. Maar luister, die doet er niks anders dan keuren. Dus en als je goed naar hun luistert, zegt hij: praat over een heel klein percentage. En ze zegt: het zit ook niet in de reguliere jobs. Het zit. Maar waar ze het wel eens in zitten, willen ze het niet zeggen. Maar het zit er gewoon in het illegale circuit. Dus nou, laat ik het maar duidelijker zijn. Is die tattoo al bijna klaar waar u nu mee bezig bent? Of moet er nog wat? Nou, <lacht> nou hij is nog niet helemaal klaar. Hij ja. is nog niet helemaal klaar. Goed, nou, ja. succes. Kom maar eens een keer langs nou, hier en tijdens de uitzending hier en daar een tattoo. Dat zijn wij in ieder geval. Wou oh, jij er ja. nog één tijd? <laughs> uh, nou, dan nee, hebben we het later nee, wel over. Ja. Nee, goed. Hartelijk dank. En, en uh, succes met uw werk daar. Ja, dank je. Het is tijd voor onze dichter bij de dag, Rien van den Berg. Heb jij het daartoe Rien? Geen één. Geen één. Oh, nou ja, een gedicht dan maar. Ja, euh, duivenles heet het. Mike Tyson is gewend zijn tegenstanders te beloeren. Maar soms, heel soms, wil ze duiven horen koeren. Roekoe, roeko. Als het om Palestijnen gaat, beloeren zelfs politici elkaar. Grijpen het woord en praten om het hart door elkaar heen. Je krijgt altijd een paar woorden cadeau, zegt de dichter Nolens. Hij zegt soms, zelfs, soms krijg je zelfs een zin cadeau. Meneer Buiten... Duivenman, ik denk, stel een koppeltje samen. Vlieg met uw duif naar Gaza en neem beroepsvechtjaars Mark Tyson mee en zet ze samen op het plein in Gaza-stad, Een plaatje waar een vonk afspat. Elke topduif heeft dat. En van Tel Aviv tot, tot Ramallah begrijpt iedereen dat. Niet uitdelen, niet incasseren, niet elkaar beloeren, maar met liefde kijken, luisteren, koesteren. En zachtjes koeren. scoeren? Roekoe. Ja, meneer Beut, het is mooi. Prachtig, ja. Prachtig, ja, zeker weten. En Rien, de woorden keken elkaar mooi aan, vond ik. Zie Jij ook, bedankt. <laughs> het gedicht is later vandaag terug te lezen op onze website. Dit is het nu. En. Uh... Dit is de dag, zit erop voor vandaag. U kunt op die site trouwens ook nog uh, dingen terugluisteren... en uw reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten. Leonard Nolens, Duivenmerker Melker, Gert-Jan Beuten... Johan Wind, Tini Cox, Mia Schaasma en Bambert Delver. En na half vier de villa, villa VPRO Tessel, goedemiddag. Hallo Elsbeth, goedemiddag. Jij hebt vast wel eens een boodschapje gedaan bij een co-op. of geld gepind bij de Rabobank, denk ik zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Als je dat doet, dan ben je klant van een coöperatie. En dat is een onderneming. waarbij winst geen doel, maar slechts een middel is. en waarin samenwerking en gemeenschapszin voorop staan. Hartstikke mooi. En er komen er steeds meer bij, want ze lijken het alternatief. voor die harde beursgiganten met hun enorme bonussen. Ruud Gallen is directeur van de Nationale Coöperatie. En hij is mijn gast, zometeen in Villa VPRO. Maar eerst het laatste nieuws met Renate Evers. Radio 1: Het NOS-journaal. Het Hof van Discipline neemt in de loop van volgend jaar een besluit over Bram Moscovici. De Raad van Discipline heeft de advocaat voor het leven geroyeerd, maar Moscovici is tegen die uitspraak in beroep gegaan. En dat beroep dient in februari, maart of april. De advocaat wordt er onder meer van beschuldigd dat hij grote sommen geld contant heeft aangenomen zonder dat te melden. De Britse mediawaakhond Ofcom moet veel strenger worden. Dat zegt de commissie Leveson, die onderzoek heeft gedaan na het afluisterschandaal bij de krant News of the World. Leveson vindt dat er meer toezicht moet komen op de media. Het OM heeft levenslang geëist tegen een vrouw uit het Limburgse Reuver... voor betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Ze zou lid zijn geweest van een extremistische Hutu-organisatie. Ze kwam in 1998 naar Nederland en heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. En Moskou is getroffen door de hevigste sneeuwval in 50 jaar. Door de sneeuw zijn veel wegen onbegaanbaar... en tientallen vluchten van en naar Moskou zijn geannuleerd. Waarschijnlijk blijft het nog tot morgenochtend doorsneeuwen. En tot zover het nieuws van dit moment. Ah, en bij Verkeersinformatie. De avondspits staat op punt van beginnen. Goeie 15 kilometer file. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Een ongeluk op de parallelbaan. Bij Afrit Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En verder valt op alweer file rijden vanuit Europort naar Rotterdam op de N15. Vanaf Rozenburg, 4 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Is het aftakelingsproces van Mark Rutte als politiek leider definitief begonnen? En slaat de gebalde vuist van de Partij van de Arbeid een deuk in het justitiebeleid van het kranige duo opstelte Teven? Vragen waar ons politieke panel zich na vier uur over buigt. De coöperatie is enorm populair als ondernemingsvorm. Winst is geen doel, maar een middel. Samenwerking en gemeenschapszin staan hoog in het vaandel. En kom daar maar in zon bij die op winst beluste beursondernemingen... met hun, hun miljoenenbonussen. Ruud Gallen is directeur van de Nationale Coöperatieve Raad. En hij komt vertellen waarom coöperaties de wereld beter maken. Uw reacties zijn zoals altijd welkom via onze site. Dit is Radio 1. Villa VPRO. De Egyptenaren mogen, als het goed is, snel naar de stembus om over een nieuwe grondwet te stemmen. Nog geen week nadat de Egyptische president Morsi de rechtelijke macht buitenspel zette, u heeft dat allemaal kunnen volgen, het Tagirplein stroomde vol met woedende demonstranten. Nu dus stemt de grondwetgevende vergadering vandaag over die wet en volgt er binnen 30 dagen een landelijk referendum. Of het nu ook echt rustiger op straat wordt daardoor, dat vraag ik aan George Hartman. Die werkt uh, op een belastingkantoor in Cairo, in Egypte. En hij doet dat namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meneer Hartman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het in de stad? Is het rustig op dit moment? Uh, het is uh, overal in Cairo redelijk rustig, of, uh... Uh, in de onmiddellijke omgeving van het tagereplein. Op het tagereplein is het zelf redelijk rustig. Er zijn wel uh, mensen aan het demonstreren, maar dat gaat redelijk gemoedelijk. Uh, maar aan de randen van het plein zijn hier en daar wel clashes met uh, de oproeppolitie. Uh -huh. Met name in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Maar het is niet meer zo massaal als we de afgelopen dagen gezien hebben? Uh, <coughs> nee. Uh, ik denk dat er sprake is van uh, enkele duizenden mensen... Uh, maar morgen en overmorgen kan het natuurlijk wel weer heel anders eruit zien. Ja, het, het, het lijkt nu namelijk heel snel te gaan met die grondwet. Morsi heeft er vaart achter gezet. Wat, wat wordt er van verwacht? Is er iets uitgelekt? Is er al iets bekend? Wordt er gespeculeerd? Ja, de discussies over de grondwet uh, zijn in grote openheid gevoerd. Debatten zijn rechtstreeks uitgezonden op tv. Uh, de eerste uh, drafttekst uh, uh, is ook op, het, uh, op, de, uh, op de website gepubliceerd. Die heb ik ook gezien. Uh, het is een heel gedetailleerde grondwet. Daar krijgen ze later ook nog grote problemen mee. Uh -huh. En uh, de meningsverschillen gaan erover of die grondwet nu is of niet. Uh, maar er staan heel veel dingen in die ook in de oude grondwet stonden. Uh, dus het is eerder een verschil van interpretatie misschien... Maar ja, dat kan soms heel belangrijk zijn. Maar is er, is er de hand in te zien van wat de oppositie zei... dat, dat de, moslimbroederschap, eigenlijk de hand van de moslimbroederschap er toch erg in te zien? Want zij waren de enige met nog wat islamitische partijen... die uiteindelijk overbleven in de commissie om die wet te schrijven. De rest was boos weggelopen. Uh, dat klopt. Van 140 weggelopen ondertussen. Uh, en de kerken hebben nu aangekondigd, de koptische kerken... dat ze ook niet meer meedoen. Uh, en de leden die overgebleven zijn, ja, dat zijn de islamitische, uh, de islamitische partijen. Uh, en een paar onafhankelijken. En uh, ja, uh, ik, er zijn plekken in de grondwet aan te wijzen. waar uh, de hand van uh, de islamitische partijen duidelijk herkenbaar is. Met name op familierecht. Uh, maar bijvoorbeeld over de invloed van de sharia op uh, de wetgeving in, uh, in uh, Egypte. Dat is dezelfde tekst als de oude grondzet. Juist, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die dat ook graag veranderd hadden gezien. Uh, aan beide kanten. Uh, er de, uh, aan de islamitische zijde zijn er mensen geweest die hebben gezegd... Uh, de tekst moet strakker, de sharia moet de enige absoluut bepalende factor zijn. Aan de andere kant natuurlijk de partijen die uh, de zeggen die, van die sharia moeten we helemaal niks hebben. Um, en de tekst die er nou is, is uiteindelijk gebleven zoals die vroeger was. Als het voorstel vanmiddag door die grondwetgevende vergadering wordt aangenomen... Um, de, hoe snel denkt u dan dat er een referendum komt? Er staat 30 dagen voor, maar Morsi wil haast maken, hè? Um, ja, dat is ook een onderwerp van kritiek. Uh, de oppositiepartij, een beetje gek om van oppositie te spreken... want er is geen parlement op dit moment. Maar laten we maar zeggen, de wereldelijke partijen of de niet-islamitische partijen... De oude liberalen, de waf, de zorgdemocraten, een aantal centrumpartijen. Die zeggen: Goh, van waar deze plotselinge haast? Dit is kennelijk een manoeuvre om weer um, um, rust in de tent te krijgen, maar dat gaat ten koste van de zorgvuldigheid. En um, de, uh, die haast, daar wordt dus nogal wat kritiek op geleverd. De verdere procedure um, is volgens mij dat uh, als de tekst nu wordt goedgekeurd... dan gaat hij eerst nog naar een redactiecommissie van de constituerende vergadering. Uh, dan gaat hij daarna naar de president. En dan moet uh, de president hem vrijgeven voor referendum. En dan komt er na 30 dagen een referendum. En ik verwacht dat dat ergens in januari zal zijn. Zo snel al, ja. En vertrouwt ja. men er eigenlijk op dat als die grondwet uh, is aangenomen dat uh, Morsi zijn decreet waarin hij zichzelf en het parlement en de wetgevende vergadering eigenlijk immuun heeft verklaard, dat hij die dan weer intrekt, zoals hij eigenlijk heeft gezegd dat te, te zullen doen? Um, hij heeft dat inderdaad gezegd. De, dit decreet zou alleen maar moeten gelden voor de, voor de periode totdat er een grondwet is. Uh, daarna de grondwet zijn krachten, maar uh, de niet-Islamitische partijen hebben daar weinig vertrouwen in. Ze vinden het veel te veel ruiken naar de praktijken van het oude regime. En ja, de macht is verleidelijk gebleken in Egypte. Zo is het. George Hartman, hartelijk bedankt vanuit Cairo. Hij werkt daar namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten als teamleider op een belastingkantoor. Bedankt. Pst, één minuut. We staan nu bij het hek en de dragers die gaan straks ervoor zorgen dat de kist naar binnen wordt gebracht. Daar komt de rouwauto, dus ik moet even... Ja. Want ik hier de aangebieden... Eigenlijk al vanaf het begin dat ik hier werkte, als ik dan een Surinamse uitvaart had, dan dacht ik, oh, die mensen hebben veel meer met elkaar. En uh, de manier waarop zij met die overledenen omgaan, met de dood. <tieden> Soms staan ze te schreeuwen van verdriet, maar dan daarna kunnen ze ook weer heel hartelijk lachen. Dus ik vind het geweldig. Ja, echt. Bij de Surinaamse gemeenschap is het zo dat ze afleggersverenigingen hebben en die verzorgen dan het lijk. En als zo. Dat heeft heel lang geduurd. Toen dacht ik: ik wil gewoon ook bij zo'n vereniging. Dus toen heb ik uiteindelijk een brief geschreven. En ben ik nu ook dinari, zoals dat heet. Het is voor mij steeds duidelijker dat het echt alleen maar die jas is die we aan hebben. En die ziel gaat verder, dus dat maakt helemaal niet uit. Nee. Dames, ik ga weg. En tot ziens.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 Metropolis Radio haakt aan bij de themaweek van Radio 1. Hoezo armoede? En dat doet ze door te onderzoeken hoe her en der in de wereld... mensen creatief omgaan met de crisis. Gisteren hoorden we hoe ze in Spanje een oplossing hebben gevonden... voor de steeds duurder wordende bus- en treinkaartjes. Wat dit meisje ook al zei is uh, dat de gemeente er niet blij mee zal zijn. En inderdaad, de burgemeester heeft al gezegd dat hij het helemaal niet zag zitten. En dat de gemeente er alles, alles aan zou doen... Om ervoor te zorgen dat dit plan niet zal slagen, niet goed van de grond zal komen. En vandaag is Metropolis tenslotte in Nederland. Bij hoogopgeleide werklozen die een creatieve oplossing vinden voor alle tijd die ze over hebben. Hallo, Zwarte Ik ben hier vandaag bij de Voedselbank in Utrecht. waar ondanks de crisis toch gewoon Sinterklaas gevierd gaat worden. Maar er is toch iets bijzonders met deze piet aan de hand. Ze zijn namelijk stuk voor stuk werkloos. Bijvoorbeeld deze Piet. Moet jij niet solliciteren? Uh, solliciteren is gewoon geen dagtaak. Op uh, het moment dat je wel bezig bent met een vacature, dan kost het even tijd. Maar het is niet iets waarmee je 40 uur per week aan uh, kan besteden. Dat, uh, dat lukt je gewoon niet. Daar dacht de 27-jarige werkloze Pieter Vermeer net zo over. Daarom kwam hij met een nieuw idee. Dagbesteding voor de werklozen. Dat is uit, uit nood eigenlijk ontstaan. Ik ben zelf sinds deze zomer werkloos geworden na een ontslag. Ik heb anderhalf jaar gewerkt bij een vastgoedadviseur. De vastgoed gaat vrij slecht, de bouw gaat slecht. ligt op zijn gat en ook daar was te weinig werk. Dus ik uh, werd op straat gezet. En toen zat ik thuis en dacht ik, ja, wat moet ik nu? En toen kwam op een gegeven moment dit idee. Nadat ik met twee medewerklozen op het terras zat op een maandagmiddag. Van ja, wat ga jij eigenlijk morgen doen? En zo doen is langzaam dat balletje gaan rollen. Werd het van een soort eerste grap en nu is het een serieus platform aan het worden voor en door werkzoekenden. Maar dan lijkt het mij heel apart om ineens hier tussen al die kinderen rond te lopen in een zwarte pietenpak. Hoe beviel het werkloos leven eigenlijk? Ja, Op een gegeven moment dan, uh, is die vakantie voorbij en dan gaan de vrienden om je heen gaan werken, je partner gaat werken en dan uh, ja, zit je thuis. En dan ga je als een gek ga je net werken, je gaat mensen bellen, je oude collega's, oude stagebegeleiders om te kijken is er nog ergens wat. Maar ja, na een maand dan heb je dat rondje wel gehad, want dan heb je honderd man gesproken bij zo'n spreken. En het is overal slecht, het is nergens werk. Dus ja, dan komt de klat er een beetje in en dan is het wel moeilijk om die energie te houden. En toen vrij snel kwam dus in mijn geval de broekriem om mij eruit te trekken voordat ik ergens in zo'n depressief zou kunnen raken. Hallo, Hoi! <laughs> oh, je hebt ook pepernoten. Smaak is lekker. Ja, is lekker? Oh, ik ben heel op knuffelen. Op knuffelen? Doe je dat? Natuurlijk ja, er, er worden grappen gemaakt, oh, werkloos, hey, kansloos, Dat zijn natuurlijk makkelijke inkoppeltjes. Daar uh, denk ik ook graag aan mee. Ik bedoel, leed te maken dat is het leukste wat er is. Dus uh, ik moet gerust aan mijn baard even staan een paar dagen om te laten zien van kijk jongens, ik ben werkloos. Ik hoef me niet meer te scheren. Maar ja, op een gegeven moment na een paar weken is die grap wel over en dan uh, zijn de mensen ook weer weer gewend dat je werkloos bent. We merken dat de mensen in onze achterban, de werkzoekenden, die hebben geen werkgever hebben. Dus dit jaar krijgen ze geen kerstpakket. En dat is heel erg heel vervelend. Wij willen dus graag helpen, dus nu zijn we via sponsors cadeautjes aan het verzamelen. En daarbij denken we vooral aan diensten. Bijvoorbeeld een snuffelstage van een dag. Of een cv-check. Of bijvoorbeeld een loopbaantraject. Een traject Of bijvoorbeeld een uh, maatpak om te solliciteren. Of misschien zelfs een leaseauto, waardoor je makkelijk bij je sollicitatie kan komen. Of misschien zelfs een weekendje weg met je gezin. Omdat je eindelijk een keer wel lucht wil hebben. Want vaak moet je de in aanhalen als werkzoekende. En dan kan je niet zoveel. Dus misschien zou het geweldig zijn dat wij dat kunnen aanbieden. We het einde gekomen. een bezoek van Sinterklaas. Hier bij ons. We toch veel mogelijk... Heb Piet, het bezoek zitten er we erop. Het is weer dus, uh, wat anders dan thuis zitten, denk ik. Een mooi initiatief. En als werkzoekende heb je toch meer uh, tijd over. En dan uh, kan je op die manier ook nog wat simpels uh, doen uh, op zo'n dag. U hoorde Metropolis gemaakt door Joost Spijker. En bent u op dit moment nu ook zonder werk en voelt u zich geïnspireerd? Ga dan naar www.broekriem.nl Misschien heeft u wel eens een boodschap gedaan bij de co-op of pint u geld bij de Rabobank. Als u dat doet, dan bent u een klant van een coöperatie, een onderneming waarbij winst geen doel, maar een middel is en waarbij samenwerking en gemeenschapszin voorop staan. En de coöperatie is populair. Er komen er steeds meer bij. Ruud Galle is hoogleraar ondernemingsrecht, Universiteit van Tilburg, en en dat is zo mogelijk belangrijker, directeur van de Nationale Coöperatieve Raad. En hij is hier hartelijk welkom. Dank u wel. Um, ik, ik noemde een paar kenmerken van een coöperatie, maar er zijn er ongetwijfeld meer. Kunt u even kort schetsen hoe een coöperatie eruit ziet? Waar komt het geld vandaan bijvoorbeeld? Hoe ziet het bestuur eruit? Ja, de coöperatie is een vereniging. We hebben het dus over een onderneming in een verenigingsverband. De vorm is dus anders en die vorm past heel goed bij de inhoud. Want het gaat inderdaad niet om winst en zeker niet om dividend voor derde anonieme aandeelhouders... Mm -hmm. Het gaat om zo gunstig mogelijke condities voor de leden. Er zijn geen anonieme aandeelhouders, nee. er zijn bekende leden. Zo is het. Ja. En die leden uh, nemen een belangrijke plaats in, in de bestuurlijke inrichting... en disciplineren de top, houden de top bij de les. Mm -hmm. En winst is geen doel, het is een middel... maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er winst gemaakt wordt. Zo is het. Anders het is, kan je niet leven. Zo is het. Het is een onderneming, het gaat uiteindelijk om euro's. Het is geen vereniging praatclub, het is een vereniging doelclub die moet voorzien in gunstige condities. Ja, dus een lage prijs voor levensmiddelen of een lage prijs voor krediet... of een hoge prijs voor de boer die suikerbieten levert. Dan kan het zijn dat aan het eind van het jaar onder de streep... er nog een zwart cijfer overblijft. Dat noemen we geen winst. Ja, ook de wetgever noemt dat exploitatiesaldo. En dat kan voor een gedeelte teruggaan naar de leden... En de vorige gedeelte worden gebruikt voor een nieuwe investering. Maar daar maak je dus als leden, als vereniging, een afspraak over wat je daarmee doet. De leden beslissen daar uiteindelijk ja, bes over. Ja. Want de wet zegt dat de leden beslissen over de bestemming van het saldo. Juist. Um, nou, u, u noemde net al even de suikerbieten. Die Nationale Coöperatieve Raad, waar u directeur van bent, uh, heeft een veel langere naam, namelijk voor land- en tuinbouw. En inmiddels ook voor de, financiële, de financiële, financiële dienstverlening. Maar dat land- en tuinbouw, daar is die coöperatie al heel lang bekend. Hè? Daar wordt er al heel lang in coöperatieve vorm samengewerkt. En dat is, is dat inderdaad ooit ontstaan gewoon uit een aantal mensen die zeiden... als we het samen doen, kunnen we bijvoorbeeld goedkoper produceren... maar ook goedkoper inkopen, puur om het voor, voor elkaar makkelijker te maken. Ja, is dat gewoon het begin het. geweest? Zo is het in Nederland 130 jaar geleden begonnen. De boer leverde zijn melk aan de handelaar tegen een te lage prijs... naar zijn mening... En 50 boeren begonnen te samen in het dorp een boter- of kaasfabriek in coöperatief verband. Dus in Nederland is met name de ondernemerscoöperatie, met name in de land- en tuinbouw, tot ontwikkeling gekomen... In andere landen zien we dat ook wel. Maar zien we ook meer werknemerscoöperaties en meer consumentencoöperaties. Noem eens een voorbeeld van een consumentencoöperatie nou, hier in Nederland. In Nederland. Dat dat ik denk toch de Rabo. Ik ja, denk de, de onderlinge, onderlinge verzekeraar Armea, Univee. Uh, de onderlinge zegt het eigenlijk ook onderlinge al. Dat is, akkoord. Ja. De onderlinge verzekeraar is, is een coöperatie. Uh, we hebben 300 co-opwinkels met in totaal 700.000 gezinnen als lid. Dus dat, dat zijn voorbeelden. Ja, en hoeveel hoeveel coöperatieve eh, ondernemingen breed zijn er in Nederland? Er zijn er 7500 ingeschreven en een ruime 3000 zijn actief. Dat is veel. Dat is veel. Toch is Nederland, los van de land- en tuinbouw, niet zo'n echt coöperatief land. Echte coöperatielanden zijn Canada, zijn Finland. Omdat daar toch de overheid niet die actieve rol heeft gehad die de overheid hier heeft gehad. En de burgers, dus zelf, moesten voorzien in het organiseren van de dienstverlening of de producten die ze nodig hadden. Mm -hmm. welke, welke sectoren zijn er nu in Nederland waar die uh, coöperatieve gedachte ook een beetje vorm begint te krijgen? Uh, wat, het niet, wat er niet was, wat echt nieuw is, nieuwe initiatieven? Ja, er zijn, er zijn vele nieuwe initiatieven. Het aantal groeit met 200 tot 300 per jaar buiten die land- en tuinbouw. We zien veel initiatieven in het onderwijs. We hebben een NATONCO, de Nationale Onderwijscoöperatie. Dat zijn scholen die tezamen hun leermiddelen laten vervaardigen. Zijn dat, dat uh, openbare Wat voor scholen zijn dat? Zijn dat zijn allerlei wat? soorten Allere scholen soorten, die, die, die hun eigen digitale leerproducten uh, maken. We zien veel nieuwe coöperaties in de zorg. We zien veel nieuwe coöperaties in de energie. En veel nieuwe coöperaties daar waar het gaat om internetvoorziening. Als we nou die energie er bijvoorbeeld even uitpikken. Moet ik, moet ik het, want je denkt aan de Rabo, dat is meteen zo groot. Maar bijvoorbeeld energie. Zou je je dat voor kunnen stellen dat een coöperatie... gewoon wordt opgericht in één buurt in een stad? Zeker. En dus dat... klein, echt ja, kleinschalig. Zeker. Zeg met, met, met, met 120 gezinnen of zo. Jazeker, dat, dat zien we ook. Zo is bijvoorbeeld begonnen Zeeuwwind, uiteraard in Zeeland. Een honderdtal gezinnen, nu zijn er dat 1500 gezinnen... die voorzien in hun eigen groene elektriciteit, CO2-vrij... met hun eigen windturbines... Bijvoorbeeld op Neeltje Jans. Mm -hmm. Dat is een groot succes. MKB doet mee, CSO-overheden doen mee. Dat is nu een hele succesvolle energie, groene energieonderneming... in coöperatieve vorm. Is het zo dat uh, zo'n onderneming bijvoorbeeld... staat dan officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ja, zeker. En hoe, hoe is het meteen, ga ik heel Hollands over, over belastingcenten praten... worden die coöperatieve ondernemingen anders belast... dan beursgenoteerde ondernemingen hier in Nederland? Nee, in principe niet. Zou dat uh, moeten? Nee, het zijn echte ondernemingen. Alleen nogmaals in ondernemingsverband. Met een ander doel en een andere vorm. Maar het zijn ondernemingen. En uh, ook daar wordt belasting gegeven indien er fiscale winst is. Ja. Oké, okay. dus het is niet zo dat, dat je kan zeggen uh, on, omdat het een mooi streven is en uh, zal de, zal, kan de overheid misschien een beetje pushen, een beetje helpen door te zeggen wij stellen een aparte belasting in voor dit soort ondernemingen. Nee, dat is in Nederland niet het geval. Dat is bijvoorbeeld wel het geval in België, ook in Italië. Daar leeft toch meer die oude coöperatieve ideologie. Die vind je zelfs terug in wetgeving. Dat kennen we in Nederland niet. Hoe, hoe zie je dat daar in wetgeving? Dat, dus wat ik net zei? Bijvoorbeeld er, zijn, er zijn nogal wat coöperatiebeginselen. Hè? One man, one vote. Uh, permanente educatie. Uh, vrije toetreding. De Nederlandse wetgever heeft dat niet overgenomen in ons ondernemingsrecht. Je, kunt dus, je hebt een grote vrijheid om je eigen coöperatieve vorm te maken. In een aantal andere landen is dat beperkter, omdat men ideologie heeft opgenomen in die wet. Dat beperkt je vrijheid om, om een vorm te kiezen en een inhoud te kiezen. Anderzijds geeft het soms voordelen zoals fiscale voordelen. Juist, ja. Hoe zou het nou komen, die, die ongekende populariteit, misschien is dat iets te veel gezegd, maar zo lijkt het wel, van deze ondernemingsvorm nu. Heeft dat te maken met de crisis? Dat heeft, denk ik, zeker te maken met de crisis. Uh, maar we hebben helaas, denk ik, een paar crises. Het heeft te maken met de financiële crisis. Het heeft te maken met de duurzaamheidscrisis. Het heeft, dat neem ik waar, zeker te maken met de vertrouwenscrisis. We hebben veel schandalen gezien bij beursgenoteerd. Maar dan, dan zit je, heb je het ook al heel erg over de financiële crisis. Die is begonnen met de banken en ja, de vertrouwenscrisis. Ja, zeker, zeker, zeker. Deel. Zeker, maar we zien toch ook schandalen op het grensvlak van publiek-privaat. Bij ziekenhuizen, bij zorginstellingen, bij hbo-instellingen. Bij woningcorporaties. Bij woningbouwcorporaties. Corporaties, dat laten zijn, we het niet de fout maken. Dat ja? zijn allemaal stichtingen zonder een juridische achterban. Je hebt dus geen achterban die je top in de gaten kan houden. Maar ja, de burger is toch vaak teleurgesteld... door uh, de leverancier van diensten of de leverancier van producten. Nou, het antwoord kan zijn het zelf regelen. Mm -hmm. Dat hebben we lang niet gedaan in Nederland. Hè? Als er iets fout gaat, dan gaan we al gauw naar de overheid. Dat hebben we de voorbije decennia gedaan. Wel, de overheid heeft geen geld meer. Heeft misschien toch ook een wat andere oriëntatie. Een antwoord is het zelf regelen, zelf ja. doen. Dus misschien toch wel wat hier en daar al wordt genoemd... meer een democratisering van de economie. Dat de burger gewoon zelf bepaalt wat ze produceren, wat ze consumeren... hoe ze dat doen en, en, en, en hoeveel geld ze daarvoor... Zo is het. De burger betalen. wenst kennelijk weer betrokken te zijn... bij de vervaardiging van de producten of diensten die hij of zij nodig heeft. Wat u nu zegt, het is dat de, de overheid heeft op dit moment geen geld heeft in Nederland. Uh, dus je hebt een wat terugtrekkende overheid. Is het dan zo dat in de jaren dat het booming was hier... en dat de overheid voor alles in kon staan... is dat dan eigenlijk niet killing voor de coöperatieve gedachten? Want dan hoeft het niet zo nodig. Nou ja, ik, ik zei al, we kennen in Nederland relatief weinig consumentencoöperaties, we kennen eigenlijk geen werknemerscoöperaties. Dat heeft denk ik alles te maken met, uh, met de positie die de vakbonden hadden en met het sociale klimaat. Nu zien we een verandering: hè. de burger neemt de consument, de burger neemt toch weer verantwoordelijkheid en gaat het zelf organiseren. Ja, ik persoonlijk denk dat dat een zeer positieve ontwikkeling is. Is de, de vakbond, is dat niet ook een soort van coöperatie? Zijn toch ook leden die, die... Het is een vereniging? Ja. Daar zijn leden. Ja. Als het goed is, zouden die mee moeten bepalen het beleid. Ja. Is het niet vergelijkbaar? Nee, ik denk het niet. Het is een het is een vereniging. Maar het is niet een onderneming. We, nee. kennen, we kennen, dat wordt dan even juridisch... In de wet kennen we naast elkaar de vereniging en de coöperatie. De vereniging is een, kan zijn een praatclub, een politieke partij... Um, of een vakbond, de coöperatie moet met haar leden... ten behoeve van die leden, een onderneming exploiteren. Dat doen vakbonden niet. Nee. Nou, dit is, klinkt allemaal Hosanna. Nou, toch nog even kijken of er iets van kritiek te, te leveren is. Uh, ik heb wel hier en daar gelezen dat uh, um, mensen zeggen... ja, het is allemaal leuk en aardig. Het is een uh, vrijwillige vereniging, een onafhankelijke onderneming... voor en door de leden. Het wordt ook geleid door de leden, maar... Dat, dat wil nog wel eens schorten. Er zijn ook coöperaties waarbij de leden vinden dat ze uiteindelijk toch er te weinig, te weinig betrokken worden bij de leiding. Die ook uit leden bestaat, dat begrijp ik. Maar toch, als een soort, hè, er zit een bestuur. Um, gaat, gaat het overal goed? Gaat het overal zonder slag of stoot? Zit die goedheid zo diep in de mens? Ja, er zijn, er zijn geen schandalen. Er nee, zijn, ik heb het niet zijn... over schandalen. Ik heb het over onvrede over medezeggenschap. Ja. Nou, ik denk dat dat reuze meevalt. Dat is iets wat, wat wij wel voortdurend monitoren. Uh, ook hier hebben we weer een code. Zoals we een tabaksbladcode hebben voor beursgenoteerd... hebben we hier een code voor coöperaties. Met die code kan worden voorzien in ledenbetrokkenheid. In een, in een goede governance. We weten dat 5% daadwerkelijk geïnteresseerd is in zeggenschap. De meeste leden zijn wel geïnteresseerd in invloed... maar in zeggenschap slechts 5%. Die moet je in je organisatie wel plaats geven. In kringen, districten, in een ledenraad... Ik zie dat op veel plaatsen, zeker ook in de land- en tuinbouw, gebeuren. Dus men blijft betrokken, men blijft ook investeren. Maar dan is het gewoon kleinschalig ter plekke? Gewoon. Nee, dan... nee, nee. Een, een Friesland Campina heeft 15.000 leden. Uh, Rabobank heeft 1,9 miljoen leden. Achmea heeft 6 miljoen leden. Dat zijn grote organisaties die echt meetellen... Die, die, zijn, die zijn goed in Nederland voor 120 ja, miljard dat het die, Ik had het over die betrokkenheid. Bijna als ja. een afdeling van een politieke partij... waar ja. ook wel eens in een kamertje 10 ja. mensen bij elkaar zitten. Te, he, dat zo, ja. zo zou je het dan moeten vergelijken. Ja. Maar wat we dus wel weten inmiddels... is dat schaalgrootte op zich hoeft de invloed niet te beperken. Maar je moet het wel organiseren. Ja. Um, als je kijkt naar hoe de Rabobank uit een coöperatieve bank... dus uit de crisis gekomen is... Is dat beduidend beter? Ze hebben natuurlijk ook last, maar beduidend beter dan, dan bijvoorbeeld ING of ABN. Heeft dat te maken inderdaad met die structuur, met die coöperatieve structuur? Of hebben ze mazzel gehad? Het heeft te maken met de structuur, dus met, met de toezicht, maar het heeft ook te maken met de oriëntatie. Je hebt een ander mission statement. Je gaat niet voor het snelle geld van morgen, je gaat niet voor aandeelhouderswaarde. Je gaat voor gunstige condities, voor een fair product voor je leden over een langere reeks van jaren. Dus je hebt als coöperatie, zowel banken als andere type coöperaties, hebben een lange termijn oriëntatie. En dat hebben we de laatste jaren op een aantal plaatsen gemist. Mm -hmm. uh, zou je dan moeten pleiten eigenlijk voor ING en ABN en al die banken die het zo moeilijk hebben gehad en bijna omgevallen zijn. Jongens, wat let jullie, je ziet hoe het kan. Uh, maak er een coöperatieve onderneming van. Ja, het is zeer de vraag of de aandeelhouders... en vaak hebben we het hier ook over grote buitenlandse aandeelhouders... of die daarin geïnteresseerd zijn. Nee, het initiatief ligt bij de consumenten zelf. We zien overigens nu een aantal kredietcoöperaties komen. Er komen weer nieuwe onderlinge verzekeraars. De burger moet dat wel zelf regelen. Ja, het is niet zo dat je zo'n zo zo bank als ABN ineens kan zeggen... van de ene dag op de andere, we gaan het anders doen... dag aandeelhouders en we gaan nu... Dat, dat, dat heeft geen zin. Het kan niet van bovenaf, het moet vanuit, vanuit de bevolking Ik komen. Ik denk het wel. Ja. En uh, het is dus die structuur, in dit geval die de Rabo behoed heeft... voor, voor echt een, een grote klap. En de langetermijnvisie, maar ook dat gericht zijn op duurzaamheid? Ja, duurzaamheid is, is zeker belangrijk. In die eerder genoemde code van coöperaties is duurzaam ook een parameter... Hè, waarop, waarop je de top kunt afrekenen. Uh, dat zien we ook terug in de jaarverslagen. Ja, duurzaamheid, en dan bedoel ik de oorspronkelijke duurzaamheid... Hè, zoals in de tijd... Uh, Gedefinieerd door de VN. Um, die duurzaamheid past natuurlijk wel bij die lange termijn strategie. Ja. Goed, Ruud Gallen, hoogleraar ondernemingsrecht. En bovendien directeur van de Nationale Coöperatieve Raad. Heel hartelijk bedankt. We hadden het over de opkomst van de coöperatie als ondernemingsvorm. En zo meteen na het nieuws zijn we terug met ons politieke panel. Tot Elke zaterdag in Troskamerbreed de politieke stand van het land. Met coalitie. Een iets florisantere start hadden we allemaal gewild. Met oppositie. Nou, ik ben de CDA, dus uh, ik weet dat regeren moeilijk is. En met kritische gesprekken. Ik begrijp deze vraag, nee, meneer, meneer serie... Boogman, het dus is een hele... Goeie journalistieke verhaal op die manier in Ik nou eens gewoon een antwoord. Nee, nee, nee, nee, maar ik ga niet in de... Kijk, ik moet luisteren. Te, te Luister elke zaterdag van 11 tot 12 naar Troskamer Breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanavond om vijf voor acht bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.